Uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Leerlingen in het in vergelijking met andere landen minder goed gaan doen. Het blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat elke drie jaar wordt gehouden. Onder meer de wiskundeprestaties van HAVO- en VWO-leerlingen... zijn ten opzichte van de vorige meting achteruit gegaan. Staatssecretaris Dekker wil laten onderzoeken hoe dat komt. Hij wijst erop dat Nederland op andere onderdelen... zoals lezen en natuurwetenschappen nog wel bovengemiddeld presteert. De Iraanse president Rouhani heeft uitgehaald naar Donald Trump. Rouhani zegt dat de aanstaande Amerikaanse president niet moet tornen aan de nucleaire overeenkomst. Iran sloot vorig jaar een akkoord waarbij in ruil voor het opschorten van Iraanse onderzoeken de economische sancties zijn opgeheven. Trump sprak van het slechtste akkoord ooit. De pop My Friend Kayla moet uit de winkels worden gehaald, zeggen Europese consumentenorganisaties. Aanleiding is onderzoek van de Noorse Consumentenbond, waaruit blijkt dat kinderen via het speelgoed met een bluetooth-verbinding kunnen worden afgeluisterd. De Chinese communistische partij martelt verdachten van corruptie om een bekentenis af te dwingen. Dat meldt Human Rights Watch. Gevangenen moeten twaalf uur lang staan of zitten, mogen twee uur slapen en worden geslagen of uitgehongerd. Sinds 2010 zijn er volgens Human Rights Watch... elf verdachten van corruptie in China omgekomen. Het vrachtschip MS Pioneer is afgemeerd in de haven van Gibraltar. Het schip lag bijna twee maanden voor anker voor de kust... omdat de reder flinter failliet is. Daarom was er geen geld om een plek in de haven te betalen. De elf opvarenden moesten al die tijd aan boord blijven. Het weer zonnig bij temperaturen van 0 tot 5 graden. Vanavond gaat het opnieuw in veel regio's een paar graden vriezen... Morgen neemt de bewolking toe, maar blijft het wel droog. Het wordt dan 4 tot 10 graden. Na morgen, richting het weekend, wordt de kans op regen groter. S'nachts blijft de temperatuur boven het vriespunt. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Cody van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Arme lieve depressieve vrouw. Kom nou maar gauw in mijn armen. Je wiegen en warmen en wees gerust. Ik wieg je met tederheid, niet met lust. Al je geslachtsdelen laat ik met rust. Mooie lieve depressieve vrouw, graag zou ik jou zien bedaren. Ik streel daarom zacht door je haren. En wees gerust. Ik streel je met tederheid, niet met lust. Al je geslachtsdelen laat ik met rust. Ik maak een bad voor je klaar. En strooi daar achter elkaar. Blaadjes in van roosmarijn, van pepermunt en marioon. Zet neem de libellen voor je mee met het libellenlentehoekje. En het jezelf zelf is uitgebreid met appeltaartenboekje. Ik zet het raam voor je open, daar kwam een muisje doorgeslopen. Dat bloos en zei ik hou van jou en een muisje bloost niet gauw. Een vogeltje vliegt naar de rand van het bad, hoor jij wel wat het klinkt leert? Ik heb hem zelf dat geleerd, het zegt vorstin. U bent een mooie zeemermin, een lieve sprookjes koningin. En heb je dan nog aan het leven geen zin? Doe me daar niet aan, want dan weet ik het niet meer. En dan dram ik hem er in één keer in. Arme lieve, mooie lieve, depressieve vrouw. Dank u wel. Dank u. Ja, en, en, en.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 Herman Vinkers en daarna RB Griefs met Take a Letter Maria mm, we gaan ons zo opmaken voor het recept van de week, dames en heren. Dus leg vast pen en papier klaar of zo. Oh. De... Ik ben al opgemaakt. Ja. En hier is het recept ook al. Nou, ja, dus zullen we maar gewoon doorgaan? Uh, gaan we gewoon door, ja, ja. Precies. Ja, laten we het allemaal gelijk doen. Hoe flexibel zijn we nou ook weer wel? Zo is het. Dus dan gaan we al nu het recept doen. Een beetje vroeg. Maar goed, het maakt niet uit. Hebben ze ook meer tijd om het klaar te maken? Precies. Toch? Ja. ja zo is dat. Goed.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 Schuilingstreep, Zandvoort Lunch. Ja, mag ik? Ja, ik mag, he? Het recept van deze week is een stampot met spitskool. En uh, hij is in 30 minuten te bereiden. En uh, heeft maar zes ingrediënten. Dus het is een, uh, een, een gezonde en snelle. En ook nog, uh, ja, voor mij, zoals ik het even bekijk met mijn supermarktoog, ook nog vrij. Uh, ja, goedkope, goedkope maaltijd, maar wel lekker. Uh, wat heeft u nodig? Eén spits kool, schoongemaakt en in dunne reepjes gesneden. Eén gesnipperde shallot en twee theelepels komijnpoeder, ook te vinden onder de naam Jinten. 750 gram kruimige aardappels. Uh, 300 gram ham in blokjes gesneden en één vleesbouillon tablet. Uh, hoe gaan we te werk? Bestrooi de kool met één theelepel zout en de komijn. Zet de kool op met het water en de gesnippelde shallot en blancheer deze voor ongeveer 5 minuten. Schep de kool af en toe om en snijd de plakken ham in blokjes. Maar je kunt ook al blokjes ham kopen natuurlijk in de winkel. Kook de aardappelschaar in water met het bouillonblokje en voeg hier dus geen extra zout meer aan toe. Want het zit al in het bouillonblokje. Kiet de aardappels vervolgens af en bewaar iets van het kookvocht. Stamp vervolgens de aardappels tot een kruimige puree en voeg eventueel nog een scheutje kookvocht toe. Schep de kool en de ham door de aardappels en breng dit op smaak met uh, vers gemalen peper. Een variatietip van Angela is voeg wat uh, uitgebakken verkruimeld spek door deze stamppot. Of voeg aan de bouillon nog een extra klein lepeltje mosterd toe. Vegetariërs kunnen de ham eventueel vervangen door kleine blokjes kaas. En wij wensen u eet smakelijk. Uh, ja, dat wensen wij u. En we hopen dat het uh, lukt. Ik verwacht dat ik dit ook één deze dagen wel te eten krijg. <laughs> Zou je denken? Ja, <laughs> denk het zomaar wel. Denk het zomaar wel. Het klinkt in ieder geval heel erg lekker. Goed. Nou, uh, u kunt het allemaal nog eens even rustig nalezen op uh, onze Facebookpagina uh, Zandvoort Luncht. Daar staat het uh, al op. En uh, dus kunt u het gewoon nog even rustig op nakijken als u het nog een keer wil. Uh, ja, nou, lezen dus. Goed, nou, we gaan naar de volgende plaat. Joehoe! Dit is een live versie: Red Hot Chili Peppers. Under the bridge. Dit weer. Ik juichen wel, volgens mij, euh, euh, euh, ja, ik weet niet hoe je erover denkt, maar volgens mij was het zo vals als de pieten. Boy. Echt. Ik moet nog even bijkomen. Ja. Jeugdje. Is is wel een beetje tenenkrom, ja. Oei, oei, oei. Wat ja, dat is Echt, ja. Dat wist ik ook niet. Ik had deze niet beluisteren. hoor. Nee, ik had deze niet, niet van tevoren beluisterd. Ik denk, nou, het is wel leuk, uh, Red Hot, uh, Chili Peppers, toch wel een uh, topband eigenlijk, maar dit is echt vreselijk, hoor. Wat is dit? Vals, zeg. Niet te geloven. Oh. Nou, ja. nou hè, even, even goed maken dit. Ja, even Nieu goed maken. Nieuw liedje. Nieuw liedje. <laughs> nou, dat komt er nu aan. Hoor. Maak je geen zorgen. Stefan Stils. En dat heet Going Back Home. van Stills. Going back home. We Begonnen natuurlijk in de Buffalo Springfield. Daarna Crosby, Stills, Nash en Young. En ook Solo Protector. Stefan Stills dus. Nou, we doen nog één mooie en dan um, doen nog één mooie en dan gaan we naar het uh, regio-nieuws van half twee natuurlijk. Want dat zit er ook nog aan de kop. Joehoe! Alan Parsons Project. Turn off a friendly card.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 We're hey. Dat was hem dan. Turn on a friendly card. Hij duurt wel 16 minuten. Maar ga niet helemaal doen natuurlijk. Want anders hebben we geen tijd meer voor andere zaken natuurlijk. Dat moeten we ook wel even in de raad houden. Goed, turn on a friendly card was dat. Een fragment eruit. Althans van uh, niemand minder dan... The Alan Parsons Project. En dan nu... Het nieuws... Bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Sandra Lissemberg. Een jonge wedstrijdzwemmer is maandagavond onwel geworden... in het zwembad bij Sportblazen Groenendaal... aan de sportparklaan in Heemstede. Een medezwemmer zag dat het slachtoffer in de problemen kwam... en bracht de jongen aan de kant. Daar is hij door trainers uit het water gehaald en de jongen is naar eerste zorg in het zwembad... door personeel en later door ambulancebroeders overgebracht naar het ziekenhuis ter observatie. Twee ambulances, de politie en een traumahelikopter werden gealarmeerd om hulp te verlenen. De traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. Flinke mist en gladheid in de provincie zorgde vanochtend voor drukte op de Noord-Hollandse snelwegen. Al voor zeven uur vanochtend stond het op sommige plekken al flink vast... De Verkeersinformatiedienst waarschuwde gisteravond al voor slecht zicht en een glad wegdek. Met temperatuur onder nul en minder dan 200 meter zicht is ze dus oppas geblazen. Dinsdagavond 6 december presenteert Belinda Geurlsen van de VVD in Zandvoort haar bevindingen... naar aanleiding van de verkenning voor een nieuwe coalitie of nieuw college. De bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Zandvoort. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 november jongsleden werd uit de Raad aan de VVD gevraagd de eerste verkenningen te doen voor het samenstellen van een nieuwe coalitie. Belinda Geurensson pakte die handschoen op. Aanleiding hiervoor was de aangenomen motie die was ingediend door de fracties van de VVD, GBZ, PvdA en Sociaal Sandvoort tijdens de vergadering van 22 november jongsleden waarin de Raad het vertrouwen in het college opzegt. Wethouder Chalik nam de dag daarop ontslag. De twee nog zittende wethouders, Gert-Jan Bluis en Gerard Kuipers... als waren zij demissionaire wethouders... kunnen in de functie blijven tot het moment dat er een nieuwe coalitie is gevormd... die op een meerderheid in de gemeenteraad kan rekenen. De motie van wantrouwen was niet bedoeld... om de positie van de burgemeester ter discussie te stellen. De raadscommissie van 6 december begint een half uur later dan gebruikelijk... en wel om half negen. Ook op woensdag 7 december wordt er weer vergaderd op het gemeentehuis. Een greep uit de onderwerpen zijn versterkte samenwerking met de metropoolregio Amsterdam, benoemen en herbenoemen van leden van de Commissie voor Welstand en Monumenten en het aanbieden van koop- en erfpaggrond onder de Van Venema-garage en de herziene grondexploitatie Middenboulevard 2016. En tot zover het regio-nieuws.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 Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en de zuidenwind neemt toe naar matig. De temperatuur daalt naar waarde rond het vriespunt. Morgen is er over het algemeen vrij veel bewolking, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft nog altijd droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige zuid- tot zuidwestenwind. De temperatuur is met waarde rond de 7 graden alweer ietsjes hoger.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 Have a say it. Vanessa Williams. En het heet Dreaming. En uh, we hebben een uh, nieuw lid in de Hall of Fame, uh, Sandra. Ik zag het. Ja, we hebben een nieuw lid in de Hall of Fame. Daar zijn we heel blij mee. De, de, de dame die het heel goed wist. Uh, zullen we het antwoord nog geven dan? Ja, ja, zullen we maar zeggen wat ja. de uiteindelijke oplossing wie er was? Wie niet op wie er live niet heet op live 1985 was. Precies. Net nou, ja, zeg ik het. Zullen, zullen we het samen doen? 1, 2, Drie. Drie. Michael, Michael Jackson. Jackson. <laughs> Ja, die was het. Die was er inderdaad niet. Nee, dat klopt. Dus uh, van de vier uh, genoemde figuren was dat hem dus inderdaad niet. Michael Jackson was er dus inderdaad niet bij. En al die andere figuren die waren er wel bij. Bij uh, Live 8. En, uh, nou ja, ik heb uh, dus, ik zei het al, ik heb die hele DVD. Het is eng, alleen zo jammer dat de hoe daar niet op staat. Maar ja, ik heb dat al verteld. Toen de hoel begon viel in één klap de stroom uit op Wembley. En toen was het afgelopen met het hele verhaal. Goed, nou, uh, dat was uh, Vanessa Williams, jouw sidekick liedje. Uh, jij bent wel een, een dame van een beetje de soft soul, geloof ik. Ja, ja. ja. ja. daar schaam ik uh. me ook absoluut niet voor. Nee, nou, dat hoeft ook niet, het is prachtig. <laughs> het is prachtig. Goed, nou, uh, Vanessa, uh, Vanessa Williams dus en Dreaming. En wij gaan verder met weer iets heel anders, ja. Als je doet, je het doet het. Make believe. Won't you lay in this with me? Make believe that nothing's wrong. Feel good, Of time that we were strong. Won't you smile and stare back at me? lose sight of the truth. Cause I'm finding it. Never could believe, and I know your time is the end for you and me. Won't you love me one last time? We'll believe your. your mind. <laughs> En het liedje dat heet gewoon uh, Make Believe. Uh, er komt een nieuwe film. Die zal binnenkort misschien ook wel een keer in een Zandvoort gaan draaien. En die heet De Zevende Hemel. En dat is een, uh, een film met een sterrenkast. Onder andere uh, Thomas Agda, uh, Huubstapel. Stapel, uh, Halina Rijn doet eraan mee. Tjitske uh, Rijdinga doet eraan mee. Uh, Jan Koolman geloof ik, doet er ook nog aan mee. En nog een heleboel andere mensen. Ja, die eigenlijk niet. Nee, je zou keimelen zeggen bij wie niet, nee. En uh, het leuke van deze film is dat er, uh, dat er uh, allerlei versies in komen van nederpopstukken. En uh, die, die allemaal wel verrassend zijn. En uh, dat vind, vind ik wel leuk. Je hoort mensen ook eens andere dingen doen. En dat is nu ook weer het geval. We gaan weer een liedje draaien uit die film. En uh, ik vind het gewoon leuk om dit, uh, dit te horen. Zeg me dat je niks meer voelt voor mij Dat alle deuren nu voorgoed gesloten zijn Maar aan de toon waarop je spreekt Hoor ik dat jij nog om me geeft En koester ik de stille hoop dat jij me ooit vergeeft Ik weet dat ik wat fouten heb begaan En die maak ik niet zomaar om. De nacht Jan Koerman samen met Noortje Herlaar. En dat was dat liedje van Nick en Simon... dat ze toen de tijd in 59 namen hebben uitgebracht, geloof ik. En, en dit was gewoon Julia. Maar ze hebben uh, toen... Uh, dat was wel leuk, hoor. Dat ze dat toen gedaan hebben, uh, die Nick en Simon. Maar goed, Jan Koerman dus samen met Noortje Herlaar en Julia. Put it down, then I pick a back.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 Cold, cold, cold. Mij heet het wijsje en uh, ze wil graag gebeld worden, maar uh, ik heb de nummer niet. Ja, dat is nou weer jammer. Maar goed, het blijft wel een mooi liedje: call me. En morgenavond, uh, dames en heren, 7 december is het. Uh, ja, christmastijd. Hè? Daarom draai ik nog maar geen kerstplaten. Want ik wil niet uh, Willem al het gras voor de voeten wegdraaien. Morgenavond Willem Bruist met uh, zijn kerstshow. Reggae, blues, kerst. Weet ik het allemaal niet wat hij gaat doen. Nou, in ieder geval morgenavond kunt u dat uh, lekker luisteren via CFM. Uh, uh, lekker uh, luisteren, kerstmuziek en zo. Dit is Steely Dan. Don't take me alive, oh. Agents of the Lord, Luckless Pedestrians. De heerlijke, aparte muziek die, uh, van Stilly Dan. Onder andere Donald Fagan erbij. Hè? En uh, dit nummer, dat heet Don't Take Me Alive. Ik uh, lees trouwens net nog even een berichtje. Dat ga ik u toch even vertellen. Dat, uh, ik moet eigenlijk mijn, mijn vrienden van uh, Café Broer en Zus in Beverwijk... die moet ik even van harte feliciteren. Want uh, ik, ik lees net dat ze hebben uh, de eerste prijs gewonnen... in een, uh, een verkiezing van het Lekkerste Huisbier 2016... Die verkiezing die vond laatst plaats in de Jopenkerk in, uh, in Haarlem. En uh, dat café waar, wij zelf, waar ik regelmatig kom. Die, uh, omdat wij er elke maandag ook repeteren met het koor en zo En ik kom daar ook voor het huiskoor wat ze hebben daar. En die hebben dus die prijs gewonnen voor het lekkerste zware bier. En uh, dat heet bitterzoet, dat bier. En uh, nou ja, dat is een uh, felicitatie waard. Ze hebben dus de, vanwege de vakkundige jury de eerste prijs gewonnen. Nou, dat is toch geweldig om dat even te horen. Niet waar? Jawel, Jawel vind ik wel. Gefeliciteerd. Uh, ja, ja, vind ik wel. Dat, dat mag Michel en Jolanda uh, en, en zo. En Ian. A a Dit is de laatste voor vandaag een hele aparte versie van dit prachtige nummer, Your Move, van Yes. En John Anderson doet wel mee, maar je hoort hem niet zo erg. systems. het uh, prachtige stuk van Yes. Dat spelen natuurlijk door John Anderson. Je doet er zelf op mee, maar in dit geval in het achtergrondkoor. De liedzang wordt verzorgd door Robert Downey Jr. Wist niet dat hij ook kon zingen. Ja, kennelijk. bij deze. Ja. <laughs> en uh, er staan nog veel meer namen vermeld. Onder andere ook die van uh, Paul McCartney en John Lennon. Maar of dat allemaal erbij zit, weet ik niet. Maar het is in ieder geval prachtig prachtigheid. We gaan afscheid nemen, Sandra. Het is oh. klaar. Nu al. Ja, nu al. Eh. Erg, hè? Ja. Moet je me weer een make missen. Precies. En ik jou. Ja. Maar ja, jij mag donderdag nog met Dolly, hè? Ja, dat is ook weer gezellig. Goed, dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren. En uh, wat mij betreft tot aanstaande donderdag. Bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Lust. En ik ben er dinsdag weer. Gelukkig. Doedeledokie. Doedeledokie.